9 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Jongeren in ons land zitten te veel, zegt het RIVM. Gemiddeld zitten ze ruim 10 uur per dag en bewegen ze ongeveer 6 uur. Dat is volgens gezondheidstestkundigen te weinig. Jongeren zitten gemiddeld een uurtje langer dan andere Nederlanders, omdat ze naar school moeten, huiswerk maken en computeren. Lang zitten kan leiden tot overgewicht en hart- en vaatziekten. De Franse politie heeft na de finale van het EK voetbal tientallen mensen opgepakt. Na de verloren wedstrijd tegen Portugal ontstonden rellen in Parijs. De politie moest traangas inzetten tegen relschoppers en daarna werd het weer rustig. Bij de rellen ontplofte geregeld zwaar vuurwerk. In de Portugese hoofdstad Lissabon werd ook vuurwerk afgestoken, maar dan om de winst te vieren. Het was de eerste keer dat Portugal Europees kampioen werd. Zeker tien militairen van een legerbasis in Somalië... zijn om het leven gekomen na een aanval van Al-Shabaab. Strijders van de islamitische terreurgroep... lieten een auto met explosieven de basis oprijden en ontploffen. Daarna bestormden ze de basis. Er werd urenlang gevochten... en daarbij werden ook zeker twaalf Al-Shabaab-strijders gedood. Op meerdere plaatsen wordt vandaag de val van Srebrenica herdacht. Het is vandaag 21 jaar geleden dat de moslim-enclave viel... en duizenden moslims werden afgevoerd door het Servische leger. In Den Haag hangt de vlag van het ministerie van Defensie halfstok. Overlevenden en nabestaanden van Srebrenica-slachtoffers... komen op het plein in Den Haag bij elkaar. Er worden er vaker oude vliegtuigen, schepen en treinen tentoongesteld... als het aan minister Bussemaker ligt. Ze zet daar 9 ton voor opzij... Bussenmaker vindt het belangrijk omdat zulke vervoersmiddelen vaak een grote rol speelden in de geschiedenis van ons land. Nu zijn die voertuigen vaak alleen voor de eigenaren te zien. Het weer, eerst wat zon, maar geleidelijk meer stapelwolken en vanmiddag in het binnenland een paar buien. Vooral aan de kust kan het flink gaan waaien. Het wordt vanmiddag maximaal 22 graden. De komende dagen blijft het wisselvallig. Dit was het ZFM, de... verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij knooppunt Muidenberg 5 kilometer op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knopend Battenverdorp 6 kilometer de andere kant op richting Den Haag op de A4 bij Zoeterwoude, 9 kilometer. Op de ring van Amsterdam, de A10 tussen Zeeburg en amsterdam Buitenvelden 6 kilometer. Door een kapotte vrachtwagen op de A16 van Rotterdam naar Breda bij Randweg Dordrecht, 4 kilometer. En de N201 Hilversum richting uit Hoorn voor de aansluiting met de A2, 2 kilometer. In alle gevallen valt de vertraging wel mee tussen de 5 en 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Lekker hoor, om uh, deze single van Polleer doel te draaien. Zo, kijk we jullie weer gehoord, straight up, zo aan het begin van de uur 2 van Zotvoort op zaterdag. Ik zeg Zotvoort een hele middag en uh, fijn dat jullie allemaal nog luisteren. En wil je trouwens meekijken in de studio aan de tolweg? Tina, valt weinig te zien hoor, ik uh, sta er alleen. wwwcfm livenl www nou, wat gaan we nu twee allemaal doen? We hebben zo dadelijk zo rond uh, kwart over drie contact met collega Jap van es. Dan Gaan we het even hebben over de Zandvoortse sporten. En dan met name het voetbal. Want wat gaat Zandvoort 1 uh, het komende seizoen uh, doen? En hoe ziet dat er allemaal uit horen straks van uh, Jap van es, zo rond kwart over drie? Om half vier hebben we, zoals je gewend bent, de evenementagenda. Dus, Albert-Jan... Hou pen en papier bij de hand en schrijf lekker mee... want er is weer de komende tijd heel veel te doen. Verder het Zalvoorts nieuws in het kort en heel veel lekkere muziek. En natuurlijk, Q3A zit er inmiddels op. Goed nieuws trouwens, Loes Hamilton helemaal blij. Zo blij als een kind. Hij denkt ook, ja, die Max Verstappen die gaat in mijn nek hijgen... want Max Verstappen is derde geworden tijdens de kwalificatie... morgen dus op een derde plek tijdens de Grand Prix Formule 1 op uh, Zilverstam. Daartussenin zit nog Nico Rosberg. De top 10 van uh, deze kwalificatie krijg je verderop in uh, uur 2 van Zandvoort op zaterdag. En hier is Koems en This Girl. When I know That I dance to a different song It's all I should know I got to go Verstappen is natuurlijk uh, lekker bezig. Zo, ook weer vandaag een uh, derde plek in de kwalificatie. Ze zeiden even tegen Max van, je moet beter gaan uh, uh, presteren in de kwalina. Nou, dan krijg je dat, hè. Dan gaan we in de hoogste versnelling, Nielsen. Oh, dus geloof in jezelf, juist wanneer het lijkt alsof, alsof het niet meer loopt. Je kan rennen, rennen, rennen met je hoofd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 Het niet meer loopt. Je kan rennen, rennen, rennen met je hoofd omhoog. Hoog, hoogste Ze versnelling. Voor te wakker, want dit is jouw. Stappen ging ook weer in de hoogste versnelling tijdens de kwalificatie voor de race in Engeland morgen hebben we het over het circuit van Zilverstone. Mooie derde plek, uh, Jan Vries. Keurig, hè? Ja, zeker op de uh, uh, Hij heeft nog niet beter gekwalificeerd, voor zover ik weet, en hij uh, evenaart eigenlijk de prestatie van Jan Lamers, ooit. Ja, geweldig. het nou, is de auto's tot de derde plaats gekomen en dat was de enige Nederlander tot nu toe. En nou is Verstappen er ook bij. Ja, en dan ah, zie je hem ook met hij zitten bij de, de persconferentie. Helemaal leuk. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, dat gaat helemaal goed komen. Natuurlijk. Zeker. Nou, ja. gaat het met Salvat uh, 1 het uh, komende seizoen ook goed komen? Want ja, september dan gaat het weer uh, los. Ja, het wordt wel tijd, hè Rob, denk ik. Ja, zeker. Uit die, uit, ze moeten uit de derde klasse zo langzamerhand. Want ja, laten we eerlijk zijn, uh, Zandvoort, dat hoort niet in die derde klasse. Sterker nog, ik ben ervan overtuigd dat het zelfs in de eerste klasse zo niet de hoofdklasse thuis wordt. Maar daar heb je geld voor nodig. En behoorlijk geld. En dat uh, is er op Zandvoort niet, helaas. Ja, en dan dit jaar weer derde klasse. De na-competitie heeft helaas niks opgeleverd. En dan kom je in een klasse terecht met, uh, met een heleboel oude bekenden. 1, 2, 3, 4, 5 oude bekenden. Dat is VVC, uit Nieuw-Vennep. Blauw-Wit, beursbengels uit Amsterdam. Arsenal ook uit Amsterdam. SCW, Rijsselhout en HFC Haarlem. Oh, en Muiden zit er ook bij. Ja, dat, uh, dat zijn oude bekenden en daar, daar zit eigenlijk voor wat Samson betreft eigenlijk geen probleem. Misschien VVC, zou kunnen, hoeft niet per se. Maar um, uh, dan komen de nieuwe clubs en die ken ik niet. Uh, Uno, of Uno misschien moet je dat wel zeggen, uit Hoofddorp, zegt me niks. VEW, dat is uh, al heel lang geleden dat Samson daar tegen gespeeld heeft, Heemstede. VSV, precies hetzelfde, uit Broek. En uh, nog een Amsterdamse club, uh, VVA de Spartaanen. Dat is ook al een uh, hele oude club waar Zandvoort ooit nog eens tegen gespeeld heeft. Die komen allemaal weer terug naar die derde klasse. En daar komt bij een club uit West 2. Het, het, het, het, eigenlijk een district wat, zeg maar, wat Zuid-Holland bestrijkt. Ja? Oorspronkelijk zou 7,5 daar uh, voor komen. Uh, dat is niet doorgegaan, want die op verzoek van Kagia uit Lissabroek hebben die twee geruild. Uh, Kagia dat gaat nu uh, hier uh, West 1 spelen en uh, 7,5 dat blijft uh, West 2. Uh, dan zitten er 13 ploegen maar in de pool. Ja, en dat vind ik toch wel een beetje, beetje raar, want uh, je hebt nu ieder weekend, en als er gespeeld wordt, een regulier uh, speelweekend, is er één vrij. En uh, dan krijg je op een gegeven moment toch weer een vertekend beeld. En later wordt het natuurlijk wel weer rechtgetrokken, dat weet ik wel. Maar um, je, je, je krijgt een vertekend beeld. En dat vind ik jammer. Waarom zijn er niks 14 vroeger? Dat is wat, wat normaal is eigenlijk. Uh, in die derde klasse. Ik, uh, ik, ik, heb, ik heb niet de wijsheid van de KFB. Wacht, Godsje, dan was ik niet wijs geweest. <laughs> dat, uh, uh, ja. Uh, raar. Raar, raar, raar. Ja, vind ik ook. Ik krijg, in ieder, krijg in ieder geval een. Uh, en een keeper erbij. Uh, keeper van uh, HFC 2. Uh, en dat uh, schijnt een erg goede keeper te zijn. Er komt een speler van HFC 2 ook bij. Uh, ik, ik ken de namen. Ik heb, ze ooit, laat ik, zo zeggen. ik heb ze gehoord. Maar dat is de ene kant ingevlogen. De andere kant weer uit. En uh, ik kom uh, tegen de tijd van dat het seizoen begint. kom Ik het allemaal wel weer te weten. Vooralsnog dus twee versterkingen. Voor uh, Laurens de Heuvel. Die weer aan het roer staat. En nu toch echt dit jaar... Um, ja, zijn, zijn, zijn proeg een beetje achter de vorm moet zitten, want, uh, af en toe was Stamford dit jaar, vind ik, laks, uh, te lax uh, voor de, de, de status die het heeft en, en wat ze kunnen. En dat, uh, dat is dus niet goed gegaan. Het, uh, alleen die tweede competitie, de tweede, um, uh, periode moet ik zeggen van de competitie, dat ging goed. Heeft Stamford gewonnen, weliswaar, bleef buitenvelders, buitenschot. Maar dat, dat, dat, dat had al een, een, een, een uh, periode titel, is later kampioen geworden. Is eigenlijk de enige ploeg uit de derde klasse die gepromoveerd is. Want VWC heeft het ook niet gered. En uh, de rest is er wel eruit gegaan. En er zijn er dus nieuwe bijgekomen. Met het gevolg van de, de indeling die je, zo, je zojuist hebt gegeten. Ja, wat is uh, nodig trouwens om uh, te promoveren vanuit uh, de derde klasse? Nou, kampioenschap in ieder geval, sowieso. En uh, eventueel een uh, periode -kampioenschap, kampioenschap, waardoor je na competitie mag spelen. Maar dat is, uh, dat heb ik, ik heb het ook al een paar keer geschreven, dat is een tombola. Je moet, uh, kijk, als jij komt te spelen tegen ploegen die uh, vechten voor lijf houdt uit uh, in de tweede klasse, dan krijg je echt een zware doorbedraad hoor. Dan moet je echt van goede huizen komen. En vaak, met name als je de eerste of de tweede periode komt... Uh, gewoon geworden. dan, uh, dan die, die derde niet. Dan uh, ben je al wat minder dan in die tweede of in die eerste periode. En dan moet je toch maar weer zien te komen tot, tot een prestatie... om dan in ieder geval die tweede en die derde ronde te halen. En uh, ja, die derde ronde, dat geeft dan uiteindelijk twee uh, kampioenen... Het is twee kampioenen, twee promovendi hmm. die dan uh, een klasse hoger mogen spelen. Um, ja, het is niet anders... Uh, of Kampioen of in ieder geval via de nacompetitie proberen uh, tot een van die twee promovendi te komen. Nou, hoop werk aan de winkel. dus uh, komende seizoen voor uh, SV Salford 1. Die dus uh, weer ja. in de derde klasse spelen. Jij hebt ja, het trouwens over, ja, over een, over een uh, gebrek aan, uh, aan geld zeg maar, om uh, echt uh, beter te worden. Is het nou zo dat spelers betaald krijgen? Nee, niet in ieder geval. Niet in de derde klasse, niet in de tweede klasse eerste klasse alleen de hele goede. Uh, de hoofdklasse wordt het al wat meer. En in de topklasse, ja, dan krijg je gewoon uh, betaald. Uh, weliswaar niet uh, uh, echt een, een waar, waarvan je kan leven, maar je ja, krijgt toch wel betaald. Uh, uh, bij ons, bij ons in Zandvoort is het zo, dat je moet gewoon competitie of uh, uh, contributie betalen. En zelfs je eigen schoenen. En je krijgt de kleding wel van de club, maar daar houd ik echt mee op. Jeetje, ongelooflijk. Ja, ja, ja. Ongelooflijk. Ja, het is, ongelooflijk. Ja, het, het is na, na, de de de je speelt uh, spelers die uit de, de uh, hoofdklasse komen, die gaan niet zo gauw in die derde klasse spelen. Tenzij dus ze betaald krijgen. Uh, en dat is hetzelfde het geld voor die tweede klasse en de eerste klasse. Uh, ja, Alles draait om de knikkers. Zoals bijna gewoonlijk, moet ik zo bijna willen zeggen. Zo is het. Is dat er ook bij handbal het geval, Joop, of niet? Uh, nee, nee, nee. Handbal is dus alleen uh, echt de, de toppers die kunnen dan uh, in het buitenland een aardig centje verdienen. Duitsland, uh, Noorwegen, uh, Denemarken. Dat zijn echt wel de hand belanden van Europa. Daar kan je behoorlijk geld verdienen, ook als als als vrouw zijnde. Uh, in Nederland is het uh, nou flink onkosten goed, laat ik het zo zeggen. Uh, uh, ja, dan doe je het eigenlijk ook meer voor de heer van de club. En uh, ja, spel je in Nederlands team, dan doe je het voor de heer van het land. En dan krijg je misschien ook nog wat, wel wat, wat, wat, uh, wat geld, maar ja, echt echt van kunnen leven, dat, dat lijkt me uitermate sterk. Dan uh, moet je een geheime sponsor ergens hebben. Nou, dat, ja, uh, <laughs> dat, dat lijkt dus gekwaald tegenwoordig in de sport. Ja, ja, ja, precies. Nu we het toch over het handbal hebben. Hoe gaat het met handbal hier in Zandvoort? Nou, het gaat best wel lekker. Uh, handbal is natuurlijk in de zaal kampioen geworden. Dat, uh, is, uh, die gaan nu naar de eerste klasse toe, uh, zeg ik het goed? Eerste klasse? Tweede klasse? Eén van de twee wil ik vanaf zijn. En in de, in, op, op het veld, de veldcompetitie, die begint trouwens weer de laatste weken van augustus. Uh, die is dan ook weer in twee gedeelten. De eerste gedeelte tot, uh, tot oktober. En dan van april weer het laatste gedeelte. De tussendoor is de zaalcompetitie. In mijn ogen, is dat ook de meest belangrijke competitie. Er zitten ook meer ploegen in die competitie. En daarin uh, is Stanford dus vorig jaar kampioen geworden. Hebben ze al eens een keer ieder uh, gepresteerd? Een jaar of twee geleden. En dat seizoen daarna, dan werd er eigenlijk maar volgens mij één wedstrijd Wonnen. De rest werd grof verloren en dankzij de heer op een blote knie dat ze weer terug waren. Um, het gaat nu weer gebeuren. Sandford gaat een klasse hoger spelen. En, de, maar de ellende met het handbal is: er is geen backup. De, er is geen tweede team, er is geen jeugd uh, wat door kan stromen. Men uh, is bezig, hoor ik fluisteren, met een jeugdteam, maar dan zijn dat jongens. Ja, ja. Um, het, het is niet florissant in van wat betreft hmm. handbal. Jammer, jammer, ja. jammer. Ja, hockey daarentegen. Uh, de dames die hebben dus promotiewedstrijden gespeeld uh, in de nacompetitie. Die hebben ze niet gewonnen. In, de hand, in de Hockey gaat het heel anders. Je speelt dan een toernooi met vier ploegen... die allemaal in aanmerking komen om een klasse hoger te gaan spelen. Um, de eerste twee van die uh, halve competities... een halve competitietoernooi moet ik zeggen... Uh, gaan omhoog en de rest niet. En soms is van die vier het laatste geworden. Uh, dat heeft wel een paar oorzaken. Uh, het team was niet compleet er waren... Uh, uh, het was ook nog een, nou echt niet laatste deur, het was voorbij Amersfoort, dus ja, uh, helaas niet, uh, dus helaas weer vierde klasse voor de dames van uh, ZHC. Oké, okay, ja. daar wil ik niet eens over praten. D Dankjewel Jafres voor deze sportupdates. In een hele fijne zaterdag verder. Morgen lekker snuffelen op de markt. Hè? Nog even, even oh. kijken. Want vandaag en morgen is er uh, beachtennis tennis bij Mango's. En dat is internationaal uh, internationaal uh, toernooi waar punten voor de internationale ranglijst zijn te verdienen. Begint om uh, 11 uur. En ik meen dat het om 7 uur s'avonds zal afgelopen, Vandaag en morgen. Oké, okay, dankjewel Job. Een heel fijn weekend. En tot een ja, andere ja. keer. Ja, is gelijk. Ah, Oké, okay. In, Wij gaan uh, weer uh, wat uh, muziek draaien. Hier is Volko. Blijf zo. Platte. Hier ist Genie. Genie, komm, komm on. Steh auf, bitte. Du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht. Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren. Als ich dir den Weg zeigen musste, wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder? Anna?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 Sie kommen zich zu holen. Sie werden zich nicht finden. Niemand wird dich finden. Du bist bei mir.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 Ik ben bijna helemaal op de zaterdagmiddag bij C.F.M. Stanford. Nogmaals, goedemiddag, Je Valko en die uh, mooie single. Afdeutsch, jawel. Dat was uh, Genie. Zij dadelijk de evenementagenda. Maar eerst de nieuwe single van Lost Frequencies. ...die op stapel staan. Je hoorde trouwens de nieuwe zin van Last Frequency ...samen met Sandro Cava. En dat was inderdaad de Beautiful Life. Drie overal vier. Nou, zullen we even wat evenementen met je doornemen. Want vandaag en morgen kunt u genieten van de DNRT op het circuit. Kom vandaag en morgen naar de DNRT 12 uur race... Van de Dutch National Racing Team op het Circuitpark Zandvoort. Waar auto's uit de A en de B klasse tegen elkaar opnemen. De stichting DNRT is er om het racen op amateurniveau mogelijk te maken. Nou ja, en u kunt daar een kijkje gaan nemen op het Circuitpark Zandvoort. Tot morgen! Morgen de grote zomermarkt. Meer dan 300 kramen in het centrum van Zandvoort. En heel veel vertier daaromheen. En ook bijna alle winkeliers in Zalvoort doen hier aan mee... met ongekende acties en extra kortingen... die uiteraard goed zijn voor de portemonnee. Natuurlijk zijn er ook nieuwe collecties... tijdens deze periode binnengekomen. Dus wilt u het nieuwste van het nieuwste... dan kunt u lekker bij de winkeliers in Zalvoort terecht. Of bij die meer dan 300 kramen die morgen in het centrum aanwezig zijn. De zomermarkt vindt plaats van 10 tot 6 uur. En uh, ja, de weersvooruitzichten zijn, het zijn toch wel goed. Dan gaan we naar uh, aankomende dinsdag. Want uh, aanstaande dinsdag treedt om 5 uur in de middag... de Emory Hill School op. Vindt allemaal plaats op het Raadhuisplein. Zij spelen een uh, gevarieerd programma van jazz, klassieke en hedendaagse muziek. En uh, je bent van harte welkom en de altree is natuurlijk helemaal gratis. Geniet lekker van uh, muziek, van jazz, klassieke en hedendaagse muziek... door de Emory Hill School op het Raadhuisplein. Aankomende dinsdag dus om vijf uur. Dan gaan we naar uh, aanstaande vrijdag, want dan hebben we weer een uh, toeristenmarkt in Zalfoort. Uh, in de hele maand juli hebben we trouwens elke vrijdag een uh, toeristenmarkt. De markt begint om vier uur en vindt plaats op het Gasthuisplein. Een sfeervolle markt gericht op de toerist en de andere bezoekers van Zandvoort. En natuurlijk ook uh, uitermate geschikt voor de Zandvoorters zelf. Eerst even lekker snuffelen op de markt... en daarna een hapje of een drankje in het centrum van Zandvoort. Wat wilt u nog meer op een zomersavond? Aankomende vrijdag dus vanaf 4 uur op het Gasthuisplein. Dan gaan wij naar volgend weekend... want dan is het weer een spektakel op het circuitpark Zandvoort... hebben we het over het DTM-weekend. De vernieuwde DTM maakte in 2012 een spetterende indruk... op de Zandvoortse racefans. Zelden was een DTM-race zo spectaculair en spannend... als op het circuitpark Zandvoort. De wedstrijd in 2013 leverde eveneens de nodige vuurwerk ook op. En ook in 2015... In uh, 2016 staat de race weer uh, gepland in Salvoort. Vindt dus allemaal plaats uh, aankomend uh, weekend uh, op uh, 15 tot en met 17 juli. En iedereen is van harte welkom daar. Dan gaan we naar uh, volgende week uh, zaterdag 16 juli. En hebben we het over strandverblijf. Nou, wat is dat? Zomerse houseklanken, blote voeten in het zand... Zangria en vrienden voor het leven. Dat is waar Strandverblijf, de jaarlijkse strandeditie van Dagverblijf, voor staat. Op de safari-lots uh, gaan ze weer helemaal los op dampende hitjes... waar de strandballer de lucht in vliegen. En uh, kun je zelfs uh, in de ballenbak. wat wil je nog meer? Dit jaar wordt de tweede sta st steeds gehost door uh, Haarlem's Viners. De line-up ziet er als volgt uit... Mason, Giorgio Star, Ninon, Leon... Roberto da Silva en Wisman. De entree hiervoor is 17,50 euro. Safari Lodge vindt u aan de boulevard Pauluslood nummer 2. En het feest is van 1 tot 9 uur s avonds. Dan gaan we eveneens naar volgend weekend. Want ja DTM weekend, daar hoort natuurlijk ook weer een muziekfestival bij. Ditmaal hebben we het over het uh, Tropicana Festival. Terug van weg geweest en op vele verzoek, het Tropicana Festival. Beleef de tropische sferen uh, van de Caribbean... en uh, ga uh, lekker uh, los op de uh, lettingklanken van salsa en meranga. De aangesloten horecabedrijven van Festival Zandvoort nodig u graag uit. Vindt allemaal plaats in de Halterstraat, Dorpsplein en Kenrakplein. Volgende week zaterdag gaan we dus weer los om 8 uur s'avonds... tijdens dit festival in Zandvoort. Tot zover de evenementagenda. En hier is Fireball van Pitbull. Mr. Worldwide infinity. You know the roof on fire.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 This way. I was born in a frame. Don't play. Uh -huh. That voice from the bottom, bottom on the map. MIA, USA. I gave Susie a little pat up on the booty, and yes, she turned around and said, Walk this way. I was born I bad. in a flame. Yeah. Mama said that every word was my name. Yeah. I'm yeah. the best that's right. you've ever had. that's right. If you think I'm burning out, I never am. Yeah. En everything I own? Ja, vanmorgen hadden we Goedemorgen Zalvoort bij CFM tussen 10 en 12 uur. En daar te gast was Ernst Brokmeijer van de Zalvoortse Redsbrigade. En hij praatte ons bij over alle activiteiten van de Zalvoortse Redsbrigade. En gisteren hadden ze ook een activiteit. Gisteravond namelijk vond de praktijktoets plaats voor de junior lifeguards. En lifeguards in opleidingen van de Zalvoortse Brigade. Op het uh, strand en in de zee werden de diverse geleerde technieken geoefend. Alle aanwezige kandidaten slaagden voor deze toets, dus dat is goed nieuws. De komende maandag gaan ze er, uh, verder praktijkervaring opdoen op de strandposten, ter voorbereiding van hun examen, wat in september gaat plaatsvinden. En laten we hopen dat uh, alle kandidaten natuurlijk ook uh, dat examen uh, met goed gevolg gaan afleggen. Tot zover het nieuws van de Salvoortse Reddingsbrigade, wij gaan weer muziek voor je draaien. Hier is Igo van Willy William. Miroir, dis-moi qui est le plus beau, qui t'a devenu en mégalo? Viens donc chatouiller mon ego. Allez, allez, allez. Laisse-moi entrer dans ta matrice. Je toch? Wel. Dat was de single van Willy William. Je zou verwachten dat hij alle, alle, alleen heet, maar nee, hij heet uh, Ego, deze plaats. En uh, ja, uiteraard ook terug te horen in de Eurobreakdown die we elke vrijdagmiddag uitzenden tussen 3 en 5 bij CFM. Met de daarin 40 beste platen van Europa. Keurig op rij gezet door collega Maurice Mulder. Ja, de zaterdagmiddag van CFM. Buiten is niet echt lekker weer, maar temperatuur valt best mee zo rond de 19, 20 graden. Morgen wordt het beter hoor, maar in de loop van de dag morgen wel bui. Dus lekker. Op. John Farnham heeft heel wat hits gescoord. En deze scoorde hij in 1986. You're the match, you're the voice. Mocht je trouwens op de hoogte willen blijven van de laatste nieuwtjes uit Zalvoort... lekker meeluisteren naar de radio, naar CFM Zalvoort. Dan kun je onze eigen CFM-app downloaden. Hij is gratis beschikbaar in de Play Store, App Store en Windows Store.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 Zich had gewerkt in het zweet, geld verdiend als waard, maar nooit echt had geleerd. Wat je kan anders je laatste dag geleef. Nou, dat had die andere Asterstein Junior de even niet moeten doen he. Zeg, Zeggen geld verdient als water, begint er meteen te de regenen hier in Zandvoort. Blijf wel lekkere muziek hé hoor, met zijn single Leaf. We gaan op naar het nieuws en weer van 4 uur. En uh, daarna ben ik nog uh, 1 uur lang bij terug met Zandvoort op zaterdag. Jawel, jawel. Daar weer, daarin, uiteraard, heel veel informatie en uh, lekkere muziek. Waaronder zelf uh, so vlak voor vieren deze van de Dobby Brothers.